Goedenavond, goedenavond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar ratelwand En ook welkom weer en uh, leuk dat je weer luistert. Maar graag wil ik dan weer beginnen, altijd met dezelfde woorden. Zo'n beetje vanaf het begin. Ik ben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 ik heb het al verschillende malen doorgegeven, dit heb ik absoluut niet van mezelf. Dit, um, dit komt oorspronkelijk van Malva, Malva meditatie, dat uh, een aantal jaar geleden opgehouden is te bestaan. Um, hoe kom ik hier nou aan? Nou, Ik heb dat wel eens eerder verteld, maar ik wil het best nog een keer doen. Um, ik had, er was mij gevraagd om om voor Indigo Soul Station uh, lezingen te maken, eentje per week. En zonder er echt bij na te denken, want zoiets doe je, of je doet het niet, heb ik ja gezegd. Ik vond het geweldig. En, ja, eigenlijk moet je met iets beginnen, hè, wat, wat herkenbaar iets nou is. Het moet natuurlijk helemaal niet, maar... Ik dacht, dat is toch prettig om zo te doen. Maar ik had geen idee wat ik nou moest, uh, moest nemen, welke gezegde of. Nou, waar het eigenlijk om ging. En toen besloot ik om een van de banden die ik van Malva destijds had, gewoon op goed geluk eentje te pakken en die af te draaien. En op goed geluk, dus niet, niet luisterend af te draaien, maar gewoon fast forward. En op goed geluk, pats, boem, meteen te stoppen. En toen had ik mezelf gezegd, die regel, die ga ik gebruiken. En toen kwam dit er dus uit. En dat heeft me zo nou eigenlijk niet verrast en toch ook weer wel. Want ik wist gewoon dat, dat wat, wat dan per toeval, toeval bestaat niet, aan me gegeven zou worden dat dat het zou worden. Dat wist ik gewoon absoluut zeker. En zo is deze tekst al een paar jaar nu het begin van al mijn lezingen. Ik weet niet eens meer uit welke band het kwam. Ik heb nog eens een keer zitten zoeken, maar ik heb het eigenlijk nooit meer terug kunnen vinden. Hele apart. Ik wil het nog wel een keer zeggen hoor. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja, dat is het ook. Dat is het ook precies. Daar gaat het om. Zonder iets te verbergen. En met anderen te delen. Dat wat ik ben. en Dat wat ik heb. Alles wat ik heb. Er valt nog veel meer te vertellen dan de nu al 158 lezingen die te gehouden zijn. En eigenlijk zijn het er veel meer, maar in het begin nummerde ik de lezingen niet en werden ze ook niet bewaard. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het toch een enorm plezier vind om dat iedere week weer te kunnen doen. Ik neem het zoals het al eerder is gezegd, altijd op de maandagavond op, soms op de zondagochtend. En het komt wel eens voor dat ik denk, nou, ik eigenlijk heb ik vandaag geen tijd gehad en zal ik het nog wel doen en kan ik niet eentje gewoon laten zitten voor nog een andere week. Als het niet anders kan, dan doe ik dat. En soms komt er ook een zekere gemakzucht dat ik dat denk. Maar op de een of andere manier is er altijd tijd om deze lezing te doen. Eigenlijk is het gewoon zo dat mijn hele wezen, mijn ziel, gewoon weet, nou, dus nu, of zondagochtend, of maandagavond, dat het opgenomen wordt. Het lichaam weet het, de ziel weet het, het denken weet het. En je hoeft je niet eens op te winden over het onderwerp. Want het dient zich eigenlijk iedere keer weer vanzelf aan. Toch eigenaardig als je daar zo over nadenkt. Want gedurende zo'n week komen er wel eens momenten dat ik denk, ja, als er een paar vragen over geweest zijn, ja, dit is, dit is ook wel, eh, ja, dat is een mooi onderwerp voor volgende week. ja. Soms verrast het me als ik het later terughoor of wel eens teruglees, want ik schrijf het ook wel eens op. Dan denk ik, nou, zo is het inderdaad. Toch blijf ik natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor wat er uit mijn mondje komt. Maar ik zal vanuit mezelf niet zo gauw zeggen, of eigenlijk nooit zeggen, het komt van die of het komt van die. Voor mijn gevoel zijn we alle één, ook. Als je denkt dat het van een engel afkomt, wat dan ook. Of van je beschermengel. Je bent er altijd één. En dat ben je ook zelf. Ik prijs me gelukkig dat ik eh, iedere maand, ik zou het wel wat vaker willen doen, maar eens in de maand is ook goed. Een lezing voor eh, een aantal mensen mag maken bij mij thuis. Waar dan ook wel eens mensen voorkomen die ook zeggen, ja inderdaad, het, het komt eigenlijk vanuit dezelfde bron en dat zijn we ook allemaal zelf. Dan denk ik, ja wat heerlijk om, om met mensen die hetzelfde voelen, soms nog ietsje meer willen weten, om te kunnen gaan. Maar ook met de mensen die het er moeilijk mee hebben. Want er is geen enkele uitzondering. Voor ieder mens is dit weggelegd. Ook voor de mens die misschien zich heel erg schuldig voelt en denkt, nou, dit wordt mij nooit vergeven. Maar je kunt altijd opnieuw beginnen. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Alles wat je doet, wordt je altijd vergeven. Het is alleen heel moeilijk om jezelf te vergeven. Ja, ik wou nog even beginnen dan. En ja, eigenlijk zijn dit soort lezingen die ik geef um, niet zozeer nieuwtjes die je hoort. Of hoe je per se met de dingen om kunt gaan. Nou, het komt wel eens voor. Maar eigenlijk een... Ja, toch wel een meditatie, dat je er lekker naar kunt luisteren. Misschien val je wel in slaap en dat hindert helemaal niets. Want ik weet ook, en ook dat is al eerder gezegd, dat de klank de stem er ook toe doet. En het hoeft niet per se zo te zijn dat je het begrijpt in de taal die je nu hoort. Want het kan net zo goed begrepen worden in, door iemand die niet het Nederlands spreekt en beheerst. En zo moet ik even denken aan de laatste paar dagen dat we mensen eh, zaakrelaties hier hebben gehad met twee allerliefste kindjes... Twee kleine kindjes die het Nederlands niet spreken, maar dan ook niet uit de woorden kunnen opmaken wat er gezegd wordt. Ik kan wel Engels met ze spreken, maar ook dat spreken ze niet en verstaan ze niet. Maar ik had besloten gewoon in het Nederlands met ze te praten. Kindjes waren twee en zeven jaar oud. Dus ik sprak gewoon in het Nederlands met En ze spraken terug. En ja, ik heb dat wel eens eerder meerdere malen meegemaakt. Dat je dan een taal voelt. Dat je dan gewoon weet wat ze zeggen. Maar nu had ik het gevoel dat ik in een bepaalde vorm gewoon kon horen. Ging ik goed luisteren, dan hoorde ik het niet meer. Want dan gebruik je je linker zelf, Dan gaat het niet meer. Dan ga je denken. Als ik gewoon... Voelde in mezelf, gewoon in mezelf voelde. En dat kan ook iedereen hoor, dat kunnen jullie ook. Dat is niks bijzonders. Maar je voelt alleen maar. Maar komt het in een bepaalde vorm naar je toe? En je weet dan wat bedoeld wordt. We kunnen dit gemakkelijker met kinderen. Omdat kinderen ons niet zo gauw gek vinden. Hè? Als je dat met volwassenen doet, dan is het al vaak een aarzeling. Maar ik doe het met volwassenen ook. Soms pak je een woord vast waarvan je denkt, nou daar hebben we het over en dan blijkt het toch niet. Want het is een taal die, die ik absoluut niet ken en er ook bijna geen, geen keywords, geen, geen sleutelwoorden in, in kan ontdekken. En toch versta je het, omdat je met je hart luistert, met je gevoel luistert. Maar zodra ga je denken, "Oh jee, dan nou moet ik even opletten, dan is het weg. Of je gaat heel scherp luisteren van, nou, nu ga ik het echt heel goed doen, nou, dan is het ook weg. Het glijdt gewoon weg. En je hoort alleen die andere taal die je dus niet beheerst. Maar ook helemaal niet kent. Omdat het in onze, het was, het was Pools, omdat het in onze uh, ja, jeugd, absoluut niet de gewoonte was om die taal te horen. Dus er blijft ook niets hangen. Hè? Maar ik vond het leuk om zo met die twee kindjes, zo af en toe om te gaan. En ze vonden het heerlijk om op de piano te mogen spelen. Nou, spelen, wat dan ook, maar naar de klanken te luisteren. Maar dat vinden mijn kleinkinderen ook altijd heerlijk om te doen. Ja, en eh, dan moet ik nog steeds beginnen. <laughs> dus eh, ja, misschien wil je even ontspannen. Maar misschien heb je dat in de tussentijd alweer gedaan. En je even rustig, je rustig, jezelf even rustig laten worden. En soms gaat dat moeilijk. Soms heb je allerlei zorgen aan je, aan je hoofd. Misschien maak je je ongerust. Maar nou, bedenk dan dat je ook de andere kant op kunt fantaseren. Overigens, dat is geen, geen, uh, zijn geen woorden van mij hoor, maar die heeft uh, Boeddha uitgesproken ooit. En ik vind het geweldig. <laughs> ik gebruik het tegenwoordig, te pas en te onpas. Nou, hoe kun je het nou te onpas gebruiken, maar echt heel erg veel. En ik moet het mezelf ook iedere keer weer opnieuw zeggen. Als er weer wat gebeurt, dit of dat. En ik sta altijd in mijn eigen kracht, maar toch is het goed dit te horen, He, dat je ook de andere kant op kunt fantaseren. Of als je eens dus een keer zorgen maakt, ga dan eens even rustig nadenken wat je allemaal voor positieve dingen in je leven hebt, hebt gehad en nog zult hebben. Dat is zo ontzettend veel, daar moet je zo over nadenken. Niet om het te vinden, maar het, het dient zich aan zoveel positiviteit. Dat is niet te geloven. Nu al dit bijvoorbeeld, of het mooie weer, of het nou, plezier dat je in de dingen hebt. Nou, en zo kan ik wel echt duizend dingen opnoemen. Ik zat het vanmorgen even te doen. Ik zat heel even, ik had eventjes zo'n half uurtje. En ik denk, nou dat moest ik ook maar nemen ook. En ik ben lekker in de zon gaan zitten, want bij ons was prachtig zonneschijn. Aan de, niet vlak aan de kust, maar zo'n beetje aan de kust. En ja, we hebben toch bijna altijd mooi weer. En ik ging lekker even in de zon zitten. Het was wel een beetje wind, maar ach. Ik begon eens te denken wat voor positieve dingen er allemaal in mijn leven waren. Het waren er zoveel. Oh, er was ook wel wat om je zorgen over te maken. Maar ik besloot toen om dat niet meer te doen. En ik heb ooit wel eens een keer in de lezing gezegd, stel dat dat negatieve, die zorgen je zo in beslag neemt, dat je er helemaal depressief van bent, en denkt van, oh jee, ik kom er niet meer uit. Nou, zet jezelf dan eens in een meditatie, op de maan, dat kan best, hoor. Je doet gewoon je ogen dicht, je zet je voeten op de grond, en je ademt dus diep in, en doe het maar met mij, nu even. En hou die adem even vast, en adem uit en zie dat je langzaam uit je lichaam gaat. Zie dat je nu kijk, je zit op de maan. Kijk eens hoe snel dat gaat. Minder dan een seconde. Kijk, daar zie je de aarde liggen. Prachtige blauwe aarde. Het is niet zo moeilijk hè om je dat te visualiseren. We hebben dat toch gezien ervan? Prachtige foto's die er van de aarde gemaakt zijn. Zie dat maar voor je. En kijk. Kijk naar beneden. Kijk naar die aarde. Of eigenlijk moet je zeggen, kijk naar boven. Kijk naar die aarde. En zie, je problemen zijn er nog wel. De zorgen zijn er nog wel. Maar ze zijn zo klein geworden. En kijk eens, waar jij nu zit. Het is zo prachtig. Dat je dat kunt doen, ook al. Dat je kunt visualiseren dat je jezelf op een andere plek kunt neerzetten. Oh, dit gaat absoluut in de toekomst ook gebeuren. Dan komt een generatie die zegt, nou, dat jullie die vliegtuigen toch allemaal nodig hebben gehad. Dat kun je gewoon met je lichaam doen. Dat kun je gewoon met je gedachten doen. Nou, dat wisten jullie toch? Maar we kwamen er niet op. Het was zo moeilijk voor ons. Nou, en het is zo gemakkelijk. Je gaat alleen maar uit je lichaam. En je kunt zo ergens anders heen. Ja, er zal een generatie komen ooit, die dit gewoon gaat doen. Die zegt, nou die mensen in, de, in, de, in die tijd, die waren zo ouderwets, die hadden vliegtuigen nodig. Ja, ik denk dat het nog wel eens een keer zo ver komt. Maar goed, ik moet nog steeds beginnen, dus... Misschien wil je je even ontspannen en je voeten naast elkaar op de grond zetten en de kalmte binnen in jezelf voelen. Oh ja, of je terug kunt naar de aarde, je we, gaan we weer terug. Gaan we weer terug in je lichaam en zet je voeten stevig op de grond, zodat je de aarde weer voelt. En adem die aarde in en laat het licht van die kosmos... Licht van de astrale wereld, doe je kruinchakra naar binnen gaan. En zie waar die twee energieën zich samen vinden, midden in jou. Zo'n beetje waar je ziel zit. Ietsje boven je navel, waar je navelchakra zit. En adem in. Hou die adem even vast. En adem rustig in, die, in, dat, in dat navelchakra uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Kijk. Als je dit jezelf geeft, deze ademhaling, deze visualisatie, dus dat je uitademt in zonnevlecht, je navelzakken, op een gegeven moment wordt je lichaam warm. En je zou kunnen zeggen. Hoewel ik dat niet in deze lezing ga doen, maar dat komt nog wel eens een keer. Zo je koendalini energie die onderin je rug begint, langzaam omhoog stijgt. Dat gaat met millimeters. En het heeft met je bewustzijn te maken. Je kunt het niet forceren, dat bewustzijn dat je bereikt om gewoon je leven te leven. Om te gaan met het leven, om te gaan met de zorgen die je hebt, de problemen die je hebt. Op jouw wijze en jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dat je ze begrijpt en vervolgens los kunt laten. Nog een keer rustig in, Hou die adem even vast en adem rustig uit. Het helpt ook zo goed dat je niet in slaap kunt komen. Als je zorgen hebt, verdriet hebt, als je niet over bepaalde dingen heen kunt komen, adem je rustig in. Hou je de adem even vast en je ademt in je chakra, je chakra uit. Je kunt daarbij visualiseren dat je het licht in jezelf groter maakt. Want als je dat moeilijk vindt, dan kun je het licht voor je visualiseren. Dat je het zo helemaal naar binnen laat gaan in jouw lichaam. En dan laat je die lichtstralen, die lichtenergie, naar je linkerbeen gaan. naar je rechterbeen en zo door je hele lichaam misschien ga je weer aan het, sla je weer aan het piekeren en heb je, vind je het vervelend voel je je schuldig nou, is helemaal niet erg begin gewoon weer opnieuw en je zult zien dat het lekkerder met je gaat In elk opzicht. Je trekt licht aan. Ook als je je beroerd voelt, ziek voelt. En het gevoel hebt dat je, dat je niet meer beter wordt. Dat je het gevoel hebt dat je gelooft. Dat een ander tegen je zegt dat je, laten we zeggen, niet meer kunt lopen. Of dat een ander tegen je zegt, je zult spoedig sterven. Of dat een ander tegen je zegt, dit of dat zal er met je gebeuren. Geloof je daarin? Geloof je anderen? Sta open voor de wonderen die er ook met jou kunnen gebeuren. Wonderen bestaan. En eigenlijk is het heel logisch. Want als jij met dat licht werkt... Kan echt alles. Ik weet dat het moeilijk klinkt als je als je het werkelijk heel moeilijk hebt. Maar hoe moeilijk is heel moeilijk. Kun je kun je visualiseren dat jij kunt accepteren, om het misschien hetzelfde moment of later ook te doen, accepteren van je eigen leven, de verantwoordelijkheid nemen voor al jouw levens, absoluut zeker weten dat alles mogelijk is, Alles kan. Vanuit de ziel kan alles. Maar de geringste twijfel die uit het ego komt, die vanuit een andere werkelijkheid komt, ja, het kan roet in het eten gooien. Daar die je zelf aan te werken. Dat kan ieder mens, dat is ook voor ieder mens weggelegd. Hier is zoveel over gesproken door zoveel mensen gedurende zoveel duizenden jaren. Het zijn geen sprookjes. Het kan werkelijk. De gedachtekracht, ja, het is wonderlijk dat ik daarop kom, maar ik zie het beeld voelen van een hagedis die zijn staart verliest. Is. Zo krachtig, dat hij onmiddellijk een nieuwe staart visualiseert en het er ook is en materialiseert. Wij mensen kunnen dat ook. Je bent in staat om te korten in je lichaam aan te vullen. Om te herstellen. Het is mogelijk. Het klinkt heel hard voor mensen die in de bitterheid zitten, die in het klagen zitten, die in het hele diepe verdriet zitten. Als je al deze illusies hebt losgelaten, kijk je vanuit een ander venster en kijk je verder. Dus je zou dan inderdaad kunnen zeggen, voor sommigen nee, inderdaad niet, voor anderen weer wel. Maar in principe voor ieder mens, het hangt ervan af uit welk venster jij kijkt. Hoe ver kijk je? Hoe ver ben je bereid te gaan in jezelf? Zonder op hol te staan. Maar bij jezelf te blijven. Rustig na te denken. In alle eerlijkheid en duidelijkheid, maar vooral liefde naar jezelf. En de schuld en de schuldcomplexen maar eens overboord gooit, want die komen van anderen, die heb je je aan laten Goed, ik moet eigenlijk nog steeds beginnen en ik had gedacht om een, um, een e-mail die ik uh, van de week kreeg van iemand even helemaal voor te lezen. En eigenlijk gaat het om de laatste alinea, dat was een, een vraag, waar ik dacht ach, ik lees de hele e-mail, vind ik wel eens leuk. En ik begin dus nu, ik citeer dus nu. Bedankt voor je mooie lezing. Ja, dat vind ik ook leuk om dat nog eens een keer te zeggen. vind ik ook wel leuk op. Het sluit allemaal weer heel mooi aan. In waar ik op dit moment sta. De hele wereld trilt. En ik ook. De veranderingen komen zeer sterk naar boven. In alles wat ik doe. En in alles wat ik tegenkom. Ik merk aan mezelf. Wat je ook noemde in je lezing. Dat... Ik ook schreeuw en niets wil weten van de veranderingen in mijn werk, maar voel diep van binnen dat het angst is die bezig is boven te komen, om me te laten zien dat het niet nodig is om bang te zijn en te doen wat ik moet doen. Ik heb me de laatste tijd mee laten slepen in de onzekerheid van anderen, die nu boos doen. Door de stappen die ik nu toch ga zetten. Ik kies voor mezelf. Ga er alles aan doen om de vrede weer terug te brengen in mezelf. Want dat voelt zo fijn. Het oude loslaten en het nieuwe opstarten. De oordelen over de zorg waarin ik werk, heb ik te veel toegelaten, maar ik denk als ik er met mededogen naar, mededogen naar blijf kijken, dat het voor mij weer anders gaat voelen. Ik hoop door rustig te blijven, dat ik in de verandering door kan groeien. Vertrouwen. Je vond in je lezing noemde je dat we de vrede in onszelf moeten bewaren. En direct kwam het lied van Ruud Jacob Jacot door mijn hoofd. En later noemde je Wordt wakker en toen kwam het lied van Ellie en Riket. Nou, dat is lang geleden, in de jaren zestig geloof ik, de godin van de liefde langs in mijn hoofd. Dat was zo leuk. Ik heb nog een vraag, zomaar spontaan op dit moment in mijn gedachten. Heb jij nog contact met je ouders nu ze overleden zijn? Je hebt natuurlijk al zoveel ouders gehad. Herinner je dan nu alleen deze laatste ouders? Ik brand iedere dag een kaarsje bij mijn moeders foto. Is dit fijn voor haar? Of is het slechts van de aarde en doe ik dat voor mijn eigen gevoel? Is het belangrijk om het los te laten? Een fijne week en lieve groetjes. Tot zover eh, het citaat. Ja, en dan hangt het ervan af hoe je ja, het antwoord dat doe ik vanuit ja, ik noem het straks het venster Ja, dat doe ik vanuit mijn eigen gezichtspunt Ik kan natuurlijk zeggen ja, dat is heerlijk, dat is goed voor je ouders om een kaarsje te branden, dat is altijd heerlijk dat is ook zo Maar ik ben ook Degene die ik ben, dus ik geef dan toch antwoord. En ja, vanuit mijn gezichtspunt. Ja, het, het, in de vorige lezing ging het dus over loslaten, hè, geloof ik. En, uh, dus ik ga in op de laatste vraag die uh, gesteld was in de laatste alinea. Dus uh, ik citeer dan. Nou, bedankt voor je mail natuurlijk, hè. Inderdaad, de hele wereld trilt, en bij mensen ook. Je kunt het ook duidelijk zien aan alle emotie die rond gebeurtenissen plaatsvinden. Nu in deze tijd, met alle media die tot onze beschikking staan, zitten we er nog dichter bovenop. En het is dus ook zo dat... Veel mensen er steeds dichter bij betrokken wensen te worden. Ze zagen het als het ware gulzig op de, de nieuwsberichten. De, eh, van minuut tot minuut, terwijl er eigenlijk geen nieuws is. Maar ze willen het allemaal horen, ze willen het voelen. Ze willen er deel van uitmaken. En niet alleen... De nieuwsberichten, maar steeds meer en meer de toch wel emotionele pers. Alles wordt volslagen, uitgewoken En mensen kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Vind je het erg? Nee, ik niet. Dat hoort bij mensen, het hoort bij, niet bij alle mensen. Het hoort bij, bij veel mensen en die willen dat graag allemaal horen. Ook die mensen worden langzaamaan wakker. En ook zij willen niets missen. Ze willen voelen hoe het is. Een vorm van erbij willen zijn. Het is een emotie die ze met elkaar willen delen. En vooral niets willen missen. Want misschien hebben ze het gevoel dat ze er anders niet bij horen. Begrijpelijk voor velen. Onbegrijpelijk voor anderen. Maar ook voor een hele groep, misschien wat kleine. Die al deze gedragingen gewoon accepteert, omdat het allemaal bij het mens zijn hoort. En omdat ze mensen kennen, voelen hoe mensen kunnen zijn en wat de achterliggende gedachte is. En ook zei ik zo even, onbegrijpelijk voor anderen. Dus ja, onbegrijpelijk voor anderen die daar niets van moeten hebben. Maar pas op, dan komt er een vorm van arrogantie om de hoek kijken. Van, kijk mij eens, ik laat me niet meevoeren met de emotie. Ik kan me kapot ergeren aan de mensen die dat doen. Goh! Terwijl het niet hebben van de emotie, dus het doorvrochten, het begrijpen van emoties... Het begrijpen, het diepe invoeren daarvan is, is iets heel anders dan het je niet laten meevoeren door de emotie. Als je niet door, door, door en door begrepen hebt wat emotie is, kun je er ook niet mee omgaan. Ik zeg dat niet goed. Als je door en door begrepen hebt wat de emotie is, dan pas kun je ermee omgaan. Dan pas begrijp je wat de emotie te betekenen heeft. Dan pas begrijp je dat je de emotie in feite niet nodig hebt. En zelfs dat het geheel overbodig is. is een belangrijk punt voor een mens om op die gedachte te komen, dat de emotie eigenlijk niet nodig is, omdat het je mee trekt naar de pijn en de emotie van de gebeurtenissen, en dat je er bijna niet meer uitkomt. Want is het niet zo dat wij mensen ons iedere keer laten meevoeren op de emotie van de sensatie pers van het spektakel, komt er een programma vol emotie op de tv, zitten we allemaal te huilen op de bank. We kunnen erover nadenken of dit op de een of andere manier bewust gedaan is. Waarom willen we zo graag meehuilen? wat een onzin in feite. Het zijn mensen die we niet eens kennen. Laat ons meezuigen in een leven dat we niet hebben gehad, mensen die we niet kennen. Je zou je bijna afvragen. En misschien is het ook wel goed om je af te vragen. Lijkt het alsof dit bewust gedaan wordt? Dat hoe meer emotie er is, hoe meer eten er is voor negatieve waarden? alsof een neerwaartse emotie van ons afgetapt wordt, doordat negatieve vormen daarvan kunnen bestaan. Dat is iets voor ons mensen om eens goed over na te denken. Die emotie dus, en niet alleen via tv, maar ook film en sensatie en spektakel, is negatief. En is eetbaar, als het ware, voor werkelijk, voor bepaalde vormen. Onzichtbare vormen, die wij, ja, je mag het het kwaad noemen. Daar eet het van, daar leeft het van. Hoe meer sensatie, hoe meer emotie... Hoe meer spektakel, hoe meer er gegeten wordt. Hier dienen we werkelijk over na te denken. Je hoorde me zeggen dat emotie niet echt nodig is. Maar daar kom je pas op als je de emotie begrepen hebt als je weer verder kijkt vanuit jouw eigen sfeer, vanuit jouw eigen bewust te zijn, of jouw eigen bewustzijn, denk erover na. Iedere keer weer een daar kun je over nadenken iedere keer weer over al die emotie en ons en jezelf af te vragen. Want al die emoties, die dingen, zijn van de ander. Die horen bij de ander. Ook al kijk jij ernaar. Maar ze horen bij die ander en ze zijn niet van jou, ze zijn niet van mij, ze zijn niet van ons. Kunnen ons daar helemaal in laten meevoeren. Je helpt dan nooit. Of voor sommigen misschien wel hoor. Je helpt nooit op die wijze. En we wij hebben daar niet eens mee te maken met die emotie: het is van de ander. En het is niet anders dan een gebeurtenis. En als die gebeurtenis begrepen is. Is het niet anders dan een ervaring? Een ervaring die losgelaten kan worden, want je kunt er niets mee. Emotie is van de aarde. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat die gedachte in je opkomt als je op dat plekje op de maan zit en zo omhoog kijkt naar de aarde. In de emotie lijkt liefde te zitten, maar het is het aantrekken van de aandacht van degene die de emotie voelt. Dus het heeft eigenlijk niets te maken met de persoon die zielig is in onze ogen. Die persoon, die maakt dat mee, omdat hij dat meemaakt. Er bestaat geen toeval, hoe erg het ook allemaal is. En misschien is het ook wel zo, dat die mens die dit ondergaat, er wel eens heel anders mee omgaat, dan wij gedacht hadden. Die mens komt niet voor niets in zo'n situatie terecht en hij bepaalt hoe ermee om te gaan. Als die mens ook voor zichzelf in die emotie terechtkomt, kan hij niet meer helder nadenken om eruit te komen. Dan zal juist de emotie schadelijk voor hem zijn. Kon die mensen daartegen wel helder kijken? En wellicht naar vele levens geleefd te hebben, om eindelijk dit probleem, deze gebeurtenis, onder de knie te krijgen. Dus te begrijpen en los te laten. Dan kan die mens de oplossing voor zijn problemen zo voor zich zien. Juist doordat hij niet meer in de emotie zit. Ook al zal het leven beëindigen, beëindigen van die mens. Maar die mens zal dat begrijpen door leven. En accepteren. En misschien niet gelijk, maar wat is tijd? Waar zal uit zijn lichaam geholpen worden door zielen die, die dat doen, zielen van de aarde? die hiervoor hun, hun toestemming hebben gegeven om dit soort werk te doen, die zijn al voordat er een ongeluk of een bepaalde gebeurtenis gebeurt, al bij die mensen, bij die groep mensen. Ze helpen ze al voordat het plaatsvindt, zijn ze al aanwezig. Ook al zitten ze in een voertuig met een razende vaart, ze zijn al aanwezig om op dat moment de ziel rustig uit het lichaam te halen en die ziel de mens mee te nemen. En op een gegeven moment worden deze zielen, deze mensen wakker in de astrale wereld. Ze voelen dan nog gewoon hun lichaam en het duurt even voordat ze begrijpen voordat hen uitgelegd wordt dat ze overgegaan zijn. En zo zullen ze op een gegeven moment verder gaan met hun evolutie. Dit gaat gewoon geleidelijk aan en met zoveel liefde en rust en vrede. Emotie laat mensen meesleuren een gebeurtenis in. En toch dien ik ook te zeggen dat als mensen voor zo'n bepaalde gebeurtenis komen te staan en ze zien het, dat het goed is om het uit te schreeuwen, om het van zich af te schreeuwen. En dan worden ze geholpen. Ze merken het nauwelijks. En ze zijn zo in de astrale wereld. Ja, ik zei zo even, de emotie laat mensen meesleuren een gebeurtenis in. En mensen komen daar maar moeilijk van af. Die nemen de, de gebeurtenissen van een ander op in hun eigen ouderen. Het is niet van hem. Het is van een ander. En je kunt er niets mee. En die angst. Dat verdriet. Die emotie. Is niet van jou zelf. En wordt als het ware. Opgegeten. Door negatieve invloeden. Mensen komen maar moeilijk uit die put. Die ze dan toch zelf gekozen hebben. Door met die emotie om te gaan. Ja, ik moet eigenlijk nog steeds de vraag beantwoorden, dus uh, laat ik dat nog eens even doen. Ja, wij mensen hebben vele levens geleefd en nog steeds het begrip tijd hebben wij lineair gemaakt in deze tijd en eigenlijk begonnen wij ermee toen de mens Jezus werd geboren. Die mensen die het toen voor het zeggen hadden, bepaalden de tijd vanaf dat moment. Of eigenlijk moet ik zeggen, wat later. De geboortetijd is overigens niet juist, want het was al vier jaar eerder. En de geboortedag lag op 17 mei. Dus ja, we hebben vele, vele levens geleefd en hebben inderdaad ook Vele, vele ouders gehad: broers en zusters, ops en tantes, opa's en oma's, vrienden, kennissen, buren, echtgenoten, natuurlijk, man, vrouw, en alle vormen daartussenin, hele gemeenschappen, enfin, noem maar op. Als je dat over. Honderd levens heen legt, dan zie je hoeveel zielen, met, dan zie je met hoeveel zielen je contact hebt gehad en waar je mee geleefd hebt in, in vrede, in liefde, in voorspoed, in ruzies en zelfs in oorlogen. En je zult altijd wel in dit leven wel iemand tegenkomen uit die gemeenschap van zielen waar je ooit in leven mee hebt geleefd. De emotie om ouders terug te zien uit andere levens kan aanwezig zijn tijdens een recessie, regressie, maar je zou je kunnen afvragen: waarom? En met welk doel je dat zou willen weten? Voor mij maakt het niks uit. Ik weet dat er gewoon, nou, hoeveel honderden ouders heb, heb je niet gehad. Maar dat is klaar, die levens zijn over. En nou, die heb je dan waarschijnlijk vele malen ontmoet in de astrale wereld. En misschien heb je die mensen later, als je man, of je vrouw, of je broer, of je zuster, of als je is bij je. Het kan, maar ik vind het verder niet, eh, verder niet van belang, want zo, zo gaat het leven gewoon. Dus ja, die emotie om die ouders, al die ouders of welke dan ook, terug te zien, kan aanwezig zijn tijdens een regressie. Maar je zou je kunnen afvragen waarom en met welk doel. Anders dan de emotie in te gaan en iemand uit je omgeving te zeggen dat hij of zij je moeder of je vader of je broer of je zus is geweest. Je kunt er niets mee. Behalve dan in het spektakel, de emotie dus, te gaan zitten en het belangrijk te vinden... Maar weet je, zij kunnen er niets mee. Omdat ze misschien wel helemaal niet zo denken. Of er nooit over nagedacht hebben. En het ook niet willen weten. Er komt veelal vervreemding van. En je vraagt of ik met mijn ouders nog contact heb. Nou, ja en nee. Het was een kennis vanuit mezelf dat ik wist dat het maar heel kort zou zijn dat je nog contact zou hebben en dan was het ook klaar. Zo heb ik het ook altijd gevoeld. Ik wilde ze ook niet langer bij me hebben. En dat klinkt hard, maar juist uit liefde. Het was vereengevuld, het was klaar, het was goed. Misschien had ik nog wat willen zeggen of niet willen zeggen, maar dat maakte niks uit. Want het was altijd een voelen en dat is met iedereen zo. Voor mij geldt dan ook dat ik nauwelijks verdriet heb gehad bij mijn beide ouders. Ik heb me wel eens een keer afgevraagd of het nu wel goed ging met mijn vader na zijn sterven. En het duurde geruime tijd voordat ik zag, voordat ik in een uitreding zag, dat het hem goed ging. het toeleven van mijn vader na de dood was na, na zijn dood toe, was moeilijk uh, mijn vader uh, is ment geworden, alzheimer zoals je dat nu met een mooi woord zegt maar altijd een, nou toch mag ik wel zeggen, een leven gehad te hebben en die dingen gebeuren, want ik kon toen op een ander uh, in een ander aspect bij hem binnenkomen en ik vond het zo waardevol en zo liefdevol. En ik was er alleen maar dankbaar voor. In die tijd namen mensen mij dat kwalijk. Ik kon dus niet, alleen, ik kon niet anders dan accepteren, het accepteren van, van zijn overgaan. En daar eigenlijk heel gelukkig. Onder zijn, want ik gunde het hem zo. Dus om te zeggen dat ik hem nog helder kan zien in dit leven, nee. En ik doe er ook helemaal geen moeite voor. En zelfs geen bloemen of kaarsen, bij een foto. Omdat ik hem niet aan me wil binden. Ik weet toch wel dat hij aan me denkt. En dat er momenten zijn dat hij ook bij me zal zijn. Maar het is goed zo. Mijn vader, mijn vaders leven als mens op de aarde is in mijn gedachten en ik weet dat hij verder is gegaan in zijn evolutie als ziel. En ik heb het gevoel dat ik daar niet meer aan mag komen gewoon. Want ik zal hem ook nooit terugroepen of halen. Het is niet anders dan respect en respect is liefde om hem totaal te laten gaan. En dat was eigenlijk vrij gelijk na het overlijden. En dat was precies hetzelfde met mijn moeder. Maar voor mijn beide ouders, nee, geen bloemen of kaarsen bij de foto's. Ik doe wel eens kaarsen aan en dan denk ik ook aan hen en alle mensen die ik lief heb. Dus voor mijn gevoel is er geen verschil in het leven dat ze hier op aarde hebben gehad, wat ik aan ze dacht en nu ze over zijn gegaan. Een definitief afscheid heeft het voor mij nooit gegeven, voor beiden niet. Ik wist dat ze niet meer hier zouden komen en dat de enkele keren dat ik hen nog zag na het sterven, naar het overgaan dat het een normaal afscheid nemen was. En ik ben daar ook helemaal geen enkele emotie uh, heb ik daarmee gehad. Alleen maar een dankbaarheid dat ik dat mocht meemaken, dat ze, dat ze dat wilden doen voor mij. Dus voor beiden was het respect en daarom ook de liefde om hen beiden te laten gaan. Met alle liefde die in mij zat. Want het was mijn liefde. En niet de emotie van het verdriet. Maar de liefde van hen gekend te hebben. Dankbaar te zijn dat ze mijn ouders wilden zijn. En dankbaar te zijn dat ze nu weer verder gaan. Ach, ik zal ze ooit nog wel een keer zien. Daar ben ik van overtuigd. Als ik zelf ga, zal ik door een van beiden, of misschien beiden, misschien ook wel anderen, gehaald worden. En ook door mijn geleidegeest. Absoluut. Maar als het goed voor jou voelt om je ouders te ge- of herdenken, doe dat dan. Daar is niets mis mee. Maar... En, en steek een kaars op, dat is goed. Maar aan de andere kant, realiseer je, je misschien nu, dat het jouw emotie is. Hè? Maar daar kun je over nadenken. Alles is goed, het hangt ervan af uit welk gezichtspunt jij kijkt. Voel, voel goed bij jezelf. En blijf dicht bij jezelf als je hierover nadenkt. En misschien is het heel hard om te zeggen, maar als je, als je de mensen die overgegaan zijn in zoveel emotie, dus ik zeg niet dat jij dat doet, maar in zijn algemeenheid, met zoveel emotie vasthoudt. En het zijn duidelijke woorden, maar... Luister goed, je zit wel alle liefde in, dan hou je ze tegen om verder te gaan met hun leven in de astrale wereld. Want doe jouw emotie, laat je ze hier houden. Je houdt ze vast. Daar is trouwens niks mis mee hoor, want als je dat wil, dan doe je dat gewoon. En misschien hebben ze het wel nodig op dit moment in de astrale wereld, want dat zou ook nog eens een keer kunnen. Maar, denk erover na, zou ik zeggen. En ja, misschien af en toe een kaars voor alle mensen aansteken. En dat is ook een goede wijze om mensen te herdenken, over ze na te denken. En als dat bij jou hoort, moet je dat gewoon doen. Daar gaat niemand over, en ik al zeker niet. Oh, en ik zie dat het alweer bijna tijd is, ik heb nog een minuut, nou, ik ga nog een heel even verder. Je vraagt of het belangrijk is om dat los te laten. Nou, dat hangt er vanaf. Jij bepaalt dat, want je kunt daarin blijven zitten, dus in dat verdriet, in het verlies blijven zitten. Het is altijd jouw keus. Maar ik moet nu toch werkelijk stoppen, want het is echt 59, zie ik. En ik heb nog een paar, ja, anders word ik er gewoon uitgegooid. Lieve mensen, bedankt. Ik ga gewoon volgende week weer verder. Bedankt voor het luisteren. En uh, nou, je, net als alle andere keren, je kunt uh, voor het archief kijken op mijn website www.ikreikhra.nl en anders op Indigo Soul Station voor deze hele week nog. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.